Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn zo'n 80 tot 100 voertuigen van kermisexploitanten... voor de demonstratie om eerder dan 1 september open te kunnen. Dat zijn er meer dan de 30 die de gemeente en staatsbosbeheer hadden toegestaan. Op het laatste moment is toch besloten om ze maar toe te laten. De stoet kermiswagens die de A12 blokkeerde rijdt weer. Na lang overleg met de politie hebben ze besloten de afslag richting het ADO-stadion te nemen. Vanuit daar worden de demonstranten met pendelbussen naar het Malieveld gebracht. De gemeente roept nieuwe deelnemers aan het protest op om niet meer te komen. Het wordt steeds lastiger voor mensen met schulden om daarvan af te komen... stelt de nationale ombudsman Renier van Zutphen. Ze belanden financieel en maatschappelijk vaak voor lange tijd op een zijspoor. Door de coronacrisis zal het aantal mensen met schulden alleen maar toenemen, verwacht hij. Vaak durven mensen de stap naar de schuldsanering niet te maken...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 Op een school in het noorden van Slowakije heeft een gewapende man de adjunct directeur doodgestoken. Verder raakten twee volwassenen en twee kinderen gewond. De dader van 22 is door de Sloaakse politie doodgeschoten. Zijn motief is niet bekend. Het weer, de laatste regen, trekt weg naar zee. Later vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wordt het warmer met 24 tot ruim 28 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ZFM lunchroom. YMCA. Eight. Village People, een nummer uit 1978 alweer. 1978, ja ik heb het net nog even nagezocht voor de volledigheid. Uh, 13 november in dat jaar uh, uitgebracht en uh, misschien daarom niet per se een zomerhit... maar wel lekker swingend natuurlijk, altijd van een discogroep uh, is dat zeker het geval. Village People, een van hun grootste hits uh, uit die tijd... Uh, wordt nu uh, minder gedraaid. Maar ja, ik uh, heb hem toevallig aangevraagd uh, gekregen. Hij, dus, uh, hij blijft leuk om naar te luisteren. Zeker, inderdaad. Echt? Lekker swingend. En wat wel echt bijzonder is om te noemen. Uh, Village People heeft verder ook wel nummers gemaakt. Maar dit is het nummer. Uh, wat 1 uit 40 uh, platen die ooit meer dan 10 miljoen keer zijn verkocht. Zo. Dus dat zegt nogal wat. Ja. Nou ja, disco nummer. Je kan het eigenlijk altijd draaien op elke vrolijke uh, situatie. Ja, en, uh, ja natuurlijk. Uh, welkom, uh, Goedemiddag En welkom in het tweede uur van ZFM Lunchroom. Waar u zelf ook nog steeds nummers kunt aanvragen, We het laatste nieuws met u doornemen. Uh, Lucie heeft straks nog wat weer. Zomers weer hopelijk. Hopelijk hebben ja, we onze hits we, wat. Dat ja, ge... gaan we het best doen. <laughs> of even meezingen met de zomerhit. Ja, dat, we, we uh... doen er gewoon nog een, zometeen een zomerhitje tegen. En misschien komt die zon dan erop. Ja, echt zo'n klassiek, uh, klassiek uh, zomerhit. Uh, die staan er nog uh, genoeg op het programma. Ook uh, dit laatste uur. Dus uh, wilt u uh, ook nou, een nummer af... Ja, ik vraag dat zo vaak. Maar het is gewoon hartstikke leuk met de luisteraar dat ze echt. dat ze weet dat je luistert. Of ja, je... we, gaan hem, we gaan hem nu draaien voor uh, Marlou. Ja, die, eind uh, van het vorige uur aangevraagd. Die het concert moet missen morgen. En uh, dit als troost. Ja, Celine Dion. Ja, daar komt ze. MUZIEK I can't wait to fly, oh. Ja, Céline Dion, dames en heren. Ook weer een nummer dat is aangevraagd. I am alive. Ja, lekker nummer. Aangevraagd door Marloes. Ze mag vaker nummers aanvragen. Jazeker, goede smaak. Niks mis keus. mee. En ook nog helemaal binnen ons thema van deze uitzending. Namelijk op 23 augustus 2012 uh, uitgebracht uh, door Céline Dion, de Franse zangeres. Uh, dus uh, ja, lekker na zomers nummer, zou ik willen zeggen. Maar wij draaien hem lekker in de voorzomer hier uh, bij de Zandvoortse... Uh, Nee, bij de ZFM Lunchroom moet ik zeggen. Ja, is ook wel zandvoorts, maar uh, een beetje regio en landelijk mag er ook wel bij komen kijken. Uh, luister jezelf ook wel eens naar Celine Dion, want ik zag je al een beetje zo meedoen met het nummer. Heb je hem al eerder gehoord? Ja, ik zou ook naar het concert gaan. Oh, morgen ook? Ja. En waar was dat concert dan? In de Zikodome. In de Zikodome, ja. Ze hebben laatst een optreden gegeven. Duncan Lawrence heeft laatst opgetreden voor 30 mensen in de Zikodome. ja. Tegenover 17.000, okay. dus uh, <laughs> dat, uh, ja, 30 mensen in een zikodoom, oh. dat kan toch best wel beter, denk ja. ik. Als er 10.000 op de, op de dam kunnen staan zonder nadigheid, dan kan dat ook toch daar? Ja, nee, ja, dat is inderdaad. Maar in ieder geval, wat natuurlijk ook in bioscopen wel zo is, is het per zaal. En eigenlijk is de zikodoom gewoon één grote zaal. Dus als je iedereen gewoon een beetje uit elkaar verspreid zet, dan is 30 nog wel een beetje krap. Het uh. wordt tijd dat we weer naar het normale gaan, denk ik. Ja, ja, Denk je ook niet? Uh, ja, het is zeker belangrijk dat we daar naartoe gaan kijken. Maar uh, nee, ik ga die negativiteit er niet in gooien, nee, maar nee. dat uh, gaan we niet we doen. Ik heb iets positiefs klaarstaan. Goed. Namelijk dat het HDMZ-museum, lekker met een muziekje van hun trailer op de achtergrond. Ze hebben namelijk een trailer online gegooid met panoramabeelden van Zandvoort. Hoe mooi Zandvoort eigenlijk is. Um, en die heb ik hier voor me op mijn scherm staan. Eén uh, dorp. One Town, het is ook in het Engels. Het HDMZ Museum natuurlijk dit jaar ook geopend. Met uh, Zandvoort, met vier seizoenen. kent veel kunst. Allemaal te beleven binnenkort uh, in het HDMZ Museum. Het mag nu ook alweer open, maar straks, als alles uh, misschien weer wat vrijer is. Uh, alles te beleven daar in het HDMZ Museum: kunst uit de Tweede Wereldoorlog, foto's, tentoonstellingen, uh, geschiedenis. Van eeuwen, drie eeuwen geschiedenis maar liefst besteedt het hdmz aandacht aan. En ja natuurlijk ook een 360 panorama is in de trailer te vinden op het kanaal van Even Kijken. Studio Louter en dan het hdmz panorama die heeft die trailer gemaakt. Er is ook een 360 animatie gemaakt 360 graden om het even Nederlands te houden van de Formule 1. Dus hoe leuk is dat? Ja, zeker, hartstikke. Ga kijken. Ja, ga, ga, ga allemaal ga kijken. kijken. Ik, ik, ga ik ga kijken. kijken. Je, neemt een, je, je, je gaat erbij zitten en we gaan kijken. Gestellig. We zetten een tribune neer en we gaan allemaal kijken. Ja. Okay? Met de geluiden van Max. Ja, in het, oh, met de geluiden van Max. Ja, ja. wel van de raceauto, ja, toch? Ja, ja, ja. Oh ja, laten we die doen. Anders ga je hele rare geluiden misschien wel. Hé, hey, wat zeg je nou? <laughs> <laughs> dat dat, dat nee, kan dat toch we... niet allemaal. Nee, het, uh, hopelijk gaan we zelf uh, op vakantie in ons eigen mooie dorp, Zandvoort of de regio en blijven we lekker hier. Uh, Madonna schreef een nummer genaamd Holiday, ook aangevraagd dit nummer, door mijn moeder toevallig. Die is nogal fan uh, van deze zangeres, dus ja, laten we die dan ook even, uh, even aandacht draaien, aan besteden. Ja, maar... Even draaien, gewoon even draaien. Heerlijk nummer van Madonna, Holiday. En konden we maar meer op vakantie. Maar welke plek in Nederland zou jij nog wel eens op vakantie willen? Of uh, welke mooie plek in Nederland zou je nog wel eens willen zien? Of heb je al uh, natuurlijk uh, veel gezien? Nou, ik, nee. Waar ik wel eens een keer naartoe zou willen, is Tessel. Texel? Texel? Daar ben ik nog nooit geweest. N nog Serieus niet? Nee. erg. Okay. Hè? Ja, eigenlijk ik vind is, ik wel een beetje erg. Ja. ja, ik zit er twee stappen vandaan, zeg maar. Oh, wat erg? Ja. ja? Dat vind ik wel een beetje erg, ja. Ja. Nee, dat... Uh... Dus daar zou ik nog wel een keer naartoe willen. Ben nee. Dan. Heb ik dat ook weer goed gemaakt? Aanrader of tenminste een tip: de vakantie begint al op de boot, zeg ik altijd maar. En uh, ja, dat is uh, hartstikke leuk, Tessel, uh, en natuurlijk ook de andere waddeneilanden niet te vergeten, die ook in deze tijd uh, zeker wel ook een uh, bijzondere rol innamen natuurlijk, hè, want het zijn eilanden, dus uh, wordt ook weer totaal anders behandeld uh, als mensen in lockdown moeten. Dan uh, is dat uh, ja. Ja, we gaan dit jaar niet op vakantie, denk ik. Blijven we blijven lekker Nee, maar uh, als het als dan toch een beetje kan, uh, dan maar naar Texel. Of toch? Ja. Lekker, lekker ontspannen, lekker niet met z'n allen tegelijk. Want dan is het uh, een grote toeristische bom. Maar uh, prachtige natuur daar. En natuurlijk ook in de rest van Nederland. Uh, misschien een keer naar de provincie en dan uh, ja. daar kijken. Maar we hebben in Nieuw-Zeeland... Dat is wel heel weer aan de andere kant hebben, hebben... zo'n raar verhaal wat ik daarna nou weer onder ogen kom. Ja. Dat is een, een, een dorp in... Uh, dat dorpje, die naam alleen al, Titi Ranji. Dat is het dorpnaam. Ja, in het noorden van Nieuw-Zeeland. Daar is tijdens, de lok, is, uh, is tijdens de lockdown overspoeld door tientallen verwilderde kippen. Verwilderde kippen, ja. dus oké. Okay. Die moesten uh, moest even een ei kwijt, toch? Ja, ja, ja, ja, verschrikkelijk <laughs> toch? <laughs> ja, ik moet altijd heel erg lachen om mijn eigen grappen, maar ik wacht me met je mee. <laughs> De stad met amper 4000 inwoners heeft sinds de corona-lockdown opnieuw last van de kippenplag. Okay. Dat meldde de Guardian, dat is dan daar de krat. Ja. Inderdaad. En lokale boer besloot tien jaar geleden om twee van zijn kippen de vrijheid te geven. De dieren verwilderden, kwamen wilde vogels tegen en wisten zich in hoog tempo voor te planten. Okay. Dus je kreeg dus een mengelmoesje van beesten. Maar dus, dus wilde kippen, dat is best wel uh, uniek. Ja, ja, is uniek. Want kippen zijn er toch alleen maar om zeg maar voor de industrie, zou je denken. Ki nee, hoor, je kan kippen ook gewoon in uh, wilde kippen, ja. Wilde kippen. Scharrelkippen heet dat. Oh hè, dan. ja, scharrelkippen, ja. Dus, scharrel. Scharrelen, in 2019 ja. leefden er rond het dorp meer dan 250 van die wilde scharrelkippen. Oké. Okay. En de, de dieren deden zich daar natuurlijk te goed aan gewassen en, uh, in het dorp... en wekten de inwoners met hun massale kakel in de ochtend. <laughs> ja. <laughs> en en, uh, de, als, ze, als ze binnenkwamen, hè, bijvoorbeeld bij mensen... want ik denk dat ze ook wel dicht in de buurt bij mensen kwamen... als ze echt terroriseren, klopt ze dan ook eerst aan? Eerst even TikTok zeggen? Ja, TikTok, denk ja, ik. Ja, tok -tok. Tok -tok, ja. En dan uh, gingen, ze, gingen ze verder... En bewoners klaagden zich, beklaagden zich wel op social media massaal over de terugkeer van die boze. Kippen. Want ze waren boos, die kippen. Ja, kip, kip. Ja, boze kippen. Kip, kip. Ik vind het een raar verhaal, maar goed. Gelukkig hebben we hier van die vreedzame kippen. die gewoon uh, ja, lekker 's ochtends je... een ei leggen en verder niks uh, kwaad doen. Uh, hij, uh, heeft u wel eens een boze kip hier in de buurt gezien? Meld het ons, dan gaan we er een foto van nemen. En dan bedoelen we niet uw boze buurvrouw, hè, dames nee. en heren. De boze kip. <laughs> ja jij maar toch. Ja, nee, dan moet je niet keihard bij haar gaan aankloppen nu. Van tok, tok, mag ik nee. even binnenkomen? Nee, we willen geen buurrussies uh, nee. uitlokken. We willen het familiediner uh, niet nog meer afleveringen. Nee, oké. Okay. Uh, we gaan, of uh, de reinde rechter is dat we toch? Gaan, we gaan stoppen met dit. Want nee, met het gaat dit? Een, ja, het gaat te ver. Ja, die, kip, die boze kippen, we hebben het nou wel gehad, denk ik. Straks hebben we nog boze mensen. Dat ja, daarom, <laughs> dat willen we niet. Nee, zeker nee, we niet. gaan het uh, we gaan gewoon weer... Daar, daarom heb ik het volgende nummer klaarstaan. Omdat ja. kippen ook best wel als je vriend kunnen zijn. Chicken Friend van de Zac Brown Band. Dat rijdt. You know, well, I'm a chicken fried. A cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And a radio really Need the shade of a Georgia pie and that's home, you know. Sweet teapot can pine, homemade wine, where the peaches grow. And my house is not much to talk about, but it's filled with love just grown in southern ground, and a little bit of chicken fried cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right. And the radio, world. I like to see the sunrise. I see the love in my mama's eyes. I feel the touch of a precious child. And no mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most, not where you live. What you drive or the price tag on your clothes There's no dollar sign on a piece of mind This I've come to know So if you agree, have a drink with me Raise your glasses for a toast To a little bit of chicken fried And cold beer on a Friday night A pair of jeans that fit just right And the radio world Precious child, and to mother's love. And stripes, may freedom forever fly. Let it ring, salute the ones who die, the ones that give their lives, so we don't have to sacrifice all the things we love, like our chicken fries and cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right, and the radio. Sunrise. See the love in my woman's eyes Feel the touch of my precious child And know a mother's love Gets a little chicken fried And cold beer on a Friday night A pair of jeans that fit just right And the radio up I lot to see the sunrise See the love in my woman's eyes Feel the touch of my precious child ik krijg meteen trek in een eitje. Oh, naar die kippen? Ja. Nee, ja, als het maar bij een eitje blijft, hè, dat uh, is altijd nog een onschuldige ja, productie de van de kip. Nee, niet de, hele, de hele kip, kip. nee. Kip. Okay. Die bewaren we wel weer uh, voor een ja, andere die, keer. Ja, die zijn, die zijn boos, dus die krijgt ja, ook Ja, die boze kip, uh, <laughs> ja, die zijn boos. Uh, kippen komen in opstand, ook dat al. Protest, uh, Kip Lives Matter. Uh, ja, dat, uh, kip, dat Het is dan heel kippen gebeurd. <laughs> <laughs> kip, kips Life Matter, hoe kom ik er weer op? Ja, het uh, meest veelzijdige stukje vlees. Um, uh, kip, ja, maar we gaan even over. Ik, ik heb nog een, een uh, heel belangrijk stukje ja, om We gaan weer even naar serieus. Woem, zo. Ja, ja. Heel, even, heel even. Het is maar een kort stukje. Het gaat over de aantal medial. Dat uh, is verhuisd. De post van het aantal medial, waar men uh, terecht kan voor het afgeven van urine en bloed. Ja. En waar men bloed kan laten prikken, sorry. Dus ook is, om uh, als je uh, laat het laat testen voor iets in je bloed, dat is daar dan ook. Ja, ja, ja. ja dan kan je daar uh, bloed laten prikken. Is vanaf 2 juni verhuisd naar de Haltstraat nummer 55. Oké. Okay. De post was voorheen gevestigd in het huis in Korsflora, Ja. de Hik. Ja. En in de nieuwe locatie, het pand waar in het verleden uh, Kroonmode gevestigd was kan men op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8 uur s morgens en, en half 12 s morgens terecht. De post pluspunt is nog steeds vanwege het coronamaatregelen gesloten... Okay. maar gaat vanaf nu op maandag en donderdag van 8 tot half 12 ook weer open. Okay. Let wel alleen met de verwijzing van de huisarts. Van 8 tot half twaalf, dus uh, dat zijn Morgens. de ochtenduren, zeg maar. Ja, ja. ja. ja nee, ik, ik, ik had het niet s'avonds verwacht, maar even voor de, voor, de voor, nou. voor de duidelijkheid. Ja, want ik wilde dan nog wel iets noemen, maar dat is nu niet van toepassing. De Altestraat is natuurlijk de hele maand juni afgesloten. Ja, dus dus mocht je met de fiets uh, of auto willen komen, dan moet het even om de hoek geparkeerd worden. Ja, ja. maar bij het slecht weer, dan is hij open. open. Ja, ik zag ook al afgelopen vrijdag, was ik even in het dorp. En uh, daar, daar kon je gewoon toen fietsen, natuurlijk, omdat toen het minder weer was. Dus, ja, heel gister, flexibel. gisteravond kon je er ook met de auto erheen. Als het regent, ja, dan ja. Uh, zijn de terrassen niet, de hoeven niet zo groot. Dus dan nee. kunnen de auto's er gewoon erheen. Nee, en anders gaan de kippen ervoor staan dan. Ja, nee. en dan weer die rotkippen. Ja, ik, ik, ik denk niet. dat we niet meer van die kippen afkomen, nee, deze nee, uitzending, uh, vrees ik zomaar. Maar om, om over andere vogels te hebben, want ik heb weer even zin om... Uh, nog uh, meer te lachen eigenlijk. En uh, ik met u en uh, hopelijk Lucie ook mee. Namelijk ja. een mop over een duif uit de slimste mens van België. Misschien kent u hem al. Maar uh, te leuk om uh, voorbij te laten gaan. Ja, ah? ja, ja. Ah. Uh, zijn er drie die ik goed uh, kan. De vraag ja, is of die vogelgeluiden ja, ja, ja. daarna gaan ja. doen. Oké, okay, wacht. Ik dan moet dan raden. Of, raden. Ah, raden. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ik ga beginnen met een makkelijke. Hè? Ja. ja. Uilzeker? Een uil. <lacht> ja, ik ken niks. Iemand? Is dat een duif, hè, of niet? Een duif. Ja. een duif, ah ja, ja. Goed. De tweede ja. die is iets moeilijker. Hè. Ja, is dat ook een duif? Nee. Een uil? Nee. Dat is een papegaai die een duif nadoet. Ja, hij heeft zo nog een derde geluid. Nou, dat is echt spectaculair. Blijf zeker luisteren. Ja, nu ligt het even in de deuk zelf. Die, uh, Philip Reubels, die zelf altijd het uh, show stil. Die komt niet meer bij. Uh, maar in ieder geval, dit is Jonas van Geel die u hoort. Of nee. Uh, Jonas Geinaert, dan moet ik het wel goed zeggen. Ook een cabaretier uh, in België. Uh, maar zo meteen dus het derde geluid van de vogel. Nou, wat zou dat zijn? Laat ons verrassen. Oh, oh, oh. <laughs> Ik denk een kanarietje. <laughs> Je moet dat derde geluid nog komen. Ja, ja dat precies. Even kijken, hier komt hij dan. Maar dat is de moeilijkste. Hè? Dat is, hier komt de derde dochter. Uh... Nee, sorry, wacht wacht. wacht. <laughs> Oh. Nee, dat is een koekoek, maar ah. daar ben ik zelf nog niet heel tevreden. Ja, kan jij vogel geluiden, Lucie? Nee, ik wil nergens toe aanzetten hoor, maar dat.. Uh... Nee, ik ga niks beginnen meer met kippen. Nee. Even kijken, hij heeft nog een kleine... Hij vindt hem nog te veel op een duif uh, klinken, zei hij als laatste. No. Hij is nog aan het oefenen nu, denk ik. Hij is nu, hij is nu nog steeds aan het oefenen. Uh, wilt u nou even lekker lachen op het kanaal van de Slimste Mens België? Er staan genoeg uh, fragmenten. Uh, Filip Geubels, uh, Jeroem en ook uh, deze grappenmaker Jonas... die uh, werken op uw lachspieren. Dus uh, zeker ook in deze uitzending. Niet te missen. Uh, wij gaan lekker weer naar een zomersnummer, want dat staat eenmaal uh, als thema deze uitzending. Living la vida loca, lekker Spaans, lekker uh, ja, het is Spaans, van Ricky Martin, hier bij ZFM Lunchroom. black like cats and blue I feel a That girl's gonna make me fall. New kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She make you take your clothes off. New York City, in the fucking she gon' tell She took my heart and she took my money She wants to slip me asleep and fell. She never thinks the water makes you want to bring champagne Ja, de zomerse klanken van Ricky Martin. Living la vida loca, hier bij de ZFM Lunchroom. Speciaal het teken van zomerhits deze week. Wie weet, volgende week weer een ander thema. En uh, wilt u nou ook een uh, verhaal vertellen in onze uitzending? Daar is altijd ruimte voor, dus uh, meld u aan via de redactie... zfmstandvoort.nl uh, mailadres of kijk even op, op onze Facebookpagina, want die wordt ook continu uh, bijgewerkt en uh, voorzien van uh, contact als u uh, die zoekt uh, bij ons. Uh, Zometeen uh, om uh, rond uh, de klok van kwart voor drie nog even het weer, want hopelijk uh, we die, uh, brengt dat ons moois uh, de komende dagen. Uh, maar eerst nog even de muziek, want niet alleen uh, wij, uh, hoe heet het? Niet alleen uh, wij laten de nummers insturen, maar Natuurlijk ook, het grootste gedeelte komt gewoon lekker van onszelf. En dit nummer stuurde jij mij gisteren toe, Lucy, van Maywood ja. uit even, ja. 1980, ja, ook alweer een tijd geleden. Ja, 40 jaar precies. Dit jaar echt waar, ja, 40 jaar alweer. Dan moet je niet bij zeggen, nee, Late at Night van Maywood, heerlijk. 1980, Maywood. De zomer van 1980. En dit, uh, ja, daar heb jij wel bijzondere herinneringen aan, denk ja. ik. Ja, toen werkte ik bij uh, Tante Cor de Vreem Club 25 in in de Kerkstraat. En uh, dan was dit uh, nummer, toen waren, stonden de deuren open. Het was mooi weer, de muziek kon naar buiten schallen. Het ja, was ja. overal gezellig. Ja, het was echt een uh, goede hard... tijd. Was en dit heel was leuk. Uh, inderdaad, uh, Maywood, uh, een hit in die tijd, denk ik, zomaar. Ja. Echt een uh, klassieke zomerhit. En, uh, die past natuurlijk ook bij ons uh, in het rijtje. Maar wat natuurlijk bij zomerhits hoort, is wel een beetje zomersweer. Ja. Dus we gaan op naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en uh, Lucie, wat staat ons te wachten? Ja, nou, vanaf, uh, vandaag uh, overheerst de bewolking en uh, valt er regen. Vanmiddag trekt uh, de regen naar het westen weg en later blijft het een beetje droog. Tegen en in de avond klaart het flink op en bij weinig wind wordt het 20 tot 21 graden. Vanavond is lokaal nog een spatje regen mogelijk, maar vannacht is het droog en het koelt af na 14 graden. Morgen is het compleet zomer. Zo. De zon, ja, in één keer. Hoe wisselvallig het kan ja, zijn, hè? Je, je, je gaat de nacht weer slapen en het is heel anders weer in één keer. De zon schijnt flink, maar er zijn ook wolken zichtbaar. Temperatuur stijgt naar in zomerse. Let op: 26 graden. 26 graden, noteer ja, ja. dat. 26 graden dit weekend. En in de avond en nacht naar zaterdag dan wel weer kans op een regen of weer onweersbui. In het weekend is het broeierig warm met zaterdag temperaturen van 25 graden. En zondag van 23 graden. Daarna, ja. Daarbij schijnt geregeld de zon. Maar op beide dagen is later op de dag ook kans op regen en onweersbuien. De meeste en zwaarste buien zijn voor het oosten van het land. Maar ook in het westen is een bui mogelijk. Volgende week daarentegen blijft het warm... En onstabiel, met naast geregeld zon ook enkel, elke dag. Kans op een enkele regen of onweersbui. De temperatuur stijgt dagelijks naar 22 tot 25 graden. Nou, hartstikke mooi, uh, Lucie. dit was het uh, weer uh, volgens Rico Schreuder, RicoWeer.nl. Dat was het weer. Long, cold, lonely winter, little darling. It feels like years since it's been clear. Here comes the sun. Ja, u had misschien gedacht dat ik de versie van de Beatles zou gaan draaien van Heer Kamstensen. Maar speciaal dit verzoeknummer van een actieve luisteraar. Steve Harley en Cockney Rebel. De cover dus van het nummer Heer Kamstensen. Ook alweer uit 1997 is hij uh, geremasterd. Uh, en daarvoor uh, alweer uh, natuurlijk uitgebracht. Ook een klassieker. Lekker nummer, inderdaad. Heer Kamstensen. En zoals je net in het weerbericht uh, hebt horen, uh, kunnen horen. Dit weekend een mooi uh, zonnetje in het vooruitzicht. Dus uh, laat die zon maar komen. Ja. Uh, dan toch nog even belangrijk om te melden voor onze luisteraar. Ja, dat uh, ik krijg maar steeds uh, berichten van uh, WhatsApp-fraude. Uh, ja, inderdaad. En ik denk al meer, ja, ik heb... Inderdaad, meerdere malen al aangehaald, maar nog steeds uh, actief. Ja, en ik had het er van de week ook al over. En de meeste slachtoffers zijn ouder dan 50 jaar. Ja. Dus de daders halen hun informatie soms van social media, van Facebook... of van andere, uh, andere ja. media-sites. Ze kijken of iemand iets over zichzelf heeft geschreven. En met die informatie kunnen ze geloofwaardiger overkomen. Ja. Uh, de fraude helpdesk zegt in de eerste vier maanden van het jaar... al meer meldingen over zulke oplichtingspogingen te hebben gekregen... dan in heel 2019. Dus ja. voorkom, frau frau voorkom fraude via de WhatsApp... Controleer altijd de identiteit van de persoon die jou een bericht stuurt, bijvoorbeeld ja. door te bellen. Ook het oude, bekende nummer moet worden gebeld. Maak ja. geen geld over voordat je echt met de bekende hebt gesproken. Ja. Klik nooit op betaallinkjes in berichten en deel nooit je logincodes of WhatsApp. Wachtwoorden en dat soort dingen, no go. Nee, en, oh. en reageer er niet op. Ga eerst met degene die uh, uw dochter, uw Kleindochter, uw zoon, uw kleinzoon. De, degene die zegt u te benaderen. Ga, uh, altijd even dubbelchecken. Hoe moeilijk het ook is. Hè? Want zeker voor oudere mensen. Die het misschien niet helemaal. Uh, Want ze kunnen het zo mooi vertellen. Ja, die niet helemaal de technologie ook voor onder de knie hebben. Dus die klikken misschien per ongeluk ergens op. Nou, echt uitkijken. Het is dat het gebeurt, maar helaas. We kunnen niet genoeg waarschuwen. Het... En uh, mocht u nou uw privacy op Facebook, zit u toevallig wel op Facebook... want dat is natuurlijk ook gewoon uh, ja, hartstikke leuk om in contact te blijven met mensen. Uh, als u zoekt op Facebook privacy, dan staat bovenaan meteen hoe u die instelling kan doen... zodat alleen uw echte vrienden op Facebook of zelfs alleen jij uh, de informatie in kan zien. Dus... Uh, Echt, Facebook speelt een belangrijke rol in de privacy. Ja, en er staat, uh, de, stel op WhatsApp de twee staps verificatie in. Ja. Dus het is allemaal een beetje echt internet. Uh, je moet een beetje uh, uh, van afweten, weten. Maar zodat je moet inloggen met een extra code. Dat kan. Ja. Dan kan je via instellingen, account, verificatie en dan in twee stappen. Ja, inderdaad. En, uh, Wees voorzichtig, uh, want voordat u het weet, bent u een hoop, u een hoop ja, geld kwijt. Ja, zeker. En het laatste wat ik hier nog even wil zeggen... is dat natuurlijk uh, ook mooie instanties in Zandvoort hier aandacht aan besteden. Waaronder het pluspunt en de blauwe tram onlangs ook weer open gegaan. En uh, het nummer van hen uh, op mijn website uh, te vinden. Hun zijn ook altijd bereikbaar, hun servicepunt. Uh, zeven dagen per week. Dus mocht u met problemen hebben, ook uh, nu op dit technische... Uh, met uw mobiele telefoon of misschien wel uw iPad of computer. Uh, nou ja, daar krijg je natuurlijk geen WhatsAppjes. Maar in ieder geval uw mobiele telefoon, genoeg cursussen. Uh, sowieso al gewoon service, uh, tips, advies. En. Allemaal vrijblijvend en gratis. Dus maak er zeker gebruik van. En daar kunnen ze waarschijnlijk ook helpen om uh, die twee verificatie ja, in te stellen. Ja. Inderdaad. Dus gewoon doen als u twijfelt. Gewoon even, even gaan. Het is toch rot weer. Ga maar even. <laughs> nou ja, en... Um, ja, om toch nog een beetje de zomerse stemming erin te houden. We zullen hem bijna vergeten. Zomerhit uit 2018. Ja, want de afgelopen jaren zijn er ook genoeg lekkere zomerse nummers gemaakt. U hoort hem al op de achtergrond. Ja, ik durf hem bijna niet te draaien. Maar hij mag eigenlijk niet ontbreken. Despacito. Hopelijk net zo'n mooie zomer als 2018. Tot zometeen. Te llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Digual y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh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 zomerse sferen stonden hoog op het lijstje deze uitzending. ZFM Lunchroom van 11 juni, uh, dat was uh, het programma alweer uh, voor vandaag. Om nog even na te babbelen, na te bespreken. Ja, uh, we hadden genoeg weer te bespreken, Lucy. Het was echt een uh, leuke uitzending, uh, lekker afgewisseld met ja. zomerse klanken. Ja, Hoe ik, vond jij het ik, gaan? Ja, ik vond het ook, het gaat steeds beter, ja. heb ik het idee. Mm -hmm. Ja, uh, alles wat je lang doet, uh, dat gaat uh, steeds beter. Of steeds, uh, ja, oefenbaar kunst. Zeker. Uh, een mooie quote om uh, mee af te sluiten. Uh, ik wil u bedanken voor het luisteren. Uh, wees een beetje aardig voor uw buurvrouw. Niet uh, waar ik net toe aanzette haar een boze kip te noemen, maar dat. Uh, <laughs> in ieder geval uh, blijf uh, lekker vriendelijk naar elkaar. Heb een beetje geduld en kijk naar elkaar om, zou ik willen zeggen. Uh, morgen tussen 10 en 12. Ja. Vanavond ook Jaap Koper met weer een nieuwe Alternative FM. Het begint steeds meer, en meer de reguliere uitzendingen op te pakken. Dus dat is hartstikke leuk. Morgenochtend ook tussen 10 en 12 uh, schrijf ik hier nog even aan met mijn nieuwsgierige, nieuwsgierige. Nieuwsgierigheid. Kip. Ja, met mijn nieuwsgierige. Wat uh, kip? Kip, Nieuwsgierige kip. Ja, nee, dat is heel toepasselijk. Ja, uh, nieuwsgierige kip, Maar Koper schrijft u aan morgen tussen 10 en 12 bij Jaap Koper in de uitzending. Uh, genoeg te bespreken, maar dus ook in interactie met mij uh, de gedurende de uitzending. Uh, dan halen we ook nog even wat uh, de, de politiekere onderwerpen aan. Zoals het waterdorpplein Gert-Jan Bluis vertelt daar wat over morgen in de uitzending. En uh, uh, ja, dus dat en meer. Uh, ik heb hiernaast ook de fvd krant liggen. Dat vond ik niet zo toepasselijk voor in deze uitzending. Dus die bewaar ik ook uh, voor morgen. De FVD-krant. Deze week uh, bij 1 miljoen mensen bezorgd. Goede marketing truc. Maar straks morgen daar meer over. We sluiten af met dit lekkere nummer. Natuurlijk ook niet, mag het ook niet ontbreken. Van Toto. Hier is Afrika. Lucy bedankt. Ja, jij ja, ook bedankt Elmer. En uh, ik zie jou uh, volgende ja, Jelmer donderdag. Jelmer is het hè? Ja. Ja, ja, Wat zei ik dan? El, Elmer. Ja, Jelmer. je mist een letter. Ja, oh, sorry. Nee, maakt niet uit. Oh, nou, Jelmer. <laughs> uh, ik zie jou volgende donderdag. En uh, ik ben de aanstaande dinsdag weer met uh, Jan M van met Jan. Ja, zeker. Ja. Uh, nieuw of van blunge gaat gewoon door ook op Facebook. Dus uh, blijf ons zeker volgen, blijf op de hoogte. En tot snel. Fijn weekend. He turned to me as if to say. Hurry boy, it's waiting there for you